In Florida is een onbemande ruimtezonde gelanceerd die de planeet Jupiter gaat verkennen. De zonde komt over vijf jaar aan bij de grootste planeet van het zonnestelsel. Hij draait al een jaar lang in een baan om de gasplaneet om gegevens te verzamelen. Amerikaanse wetenschappers hopen meer te weten te komen over de oorsprong van alle planeten. De zonde heet Juno en is genoemd naar de vrouw van de Romeinse god Jupiter.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 Vandaag in de zon, zon, zon. Vroeg in de ochtend, mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Niks aan de hand, hand, hand. De liefde roept me.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 Ik heb gezien, niets aan de hand van al oh, de liefde, roept me. kwart over het maanlicht, niemand ziet ons gaan. Het is een wonder, misschien kijk je me aan en zie je wat je met me doet. I'm gonna go the grill. Yeah, time. Interceptie van zon, zee, zandvoort en zomerits. ZANG EN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 een aranciata lei s'ha fatta una risata al mijn whisky si è aggrappata i e cinque litri si è scolata mi sembrava belle andata ma ho baciato, l'ho baciata a un tratto l'ho agganciata dalle braccia m'ha sgusciata m'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata carezzata, sul visino su di ma sembrava una patata, l'ha chiappata l'ho frullata e ne ho fatto una frittata oh yeah si dice così no? e poi che idea Vandaag de dag, vandaag de dag, vandaag de dag, vandaag de dag, de dag, vandaag de dag, vandaag de dag, un de dag, vandaag de de dag, vandaag che dag, vandaag de dag, vandaag de dag, vandaag de dag, vandaag de dag, de dag, vandaag che dag, vandaag de Zijn er Maak maakt zijn naam waar. van Want de zon zijn. Dus pak je radio. Ren naar Frans. En zet hem op 106.9. je ZFM. 24 uur per dag. Heet de zomer. Chest to chest. Nose to nose.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 Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik moet even gewoon hier als uh, uh, je die eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haar even halen. Moet je er eindjes bij? Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. How dit she voor. Tonight. We're crossing the Golden Gate, party at the Frisco Bay can